Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 Tussen zes en zeven een documentaire over de Leme huizenarchitectuur in Mali. En vooral wat er gedaan moet worden om deze te redden. In dit uur een heel ander onderwerp... waaraan u zich ook inhoudelijk zult kunnen laven. Op 2 februari 1909, ja het is even geleden... publiceert de Italiaanse schrijver Filippo Tommaso Marinetti... in de Franse krant Le Figaro zijn futuristisch manifest... een loflied op de dynamiek van het machinetijdperk. Op 3 februari 1960 publiceert Tristan Zara in Zürich zijn Dada-manifest. Het vooruitstrevende dadaïsme is nauw met het futurisme verwant. Een mooie aanleiding om eens op zoek te gaan... naar wat daarover zowel op de radio te beluisteren is geweest. En collega Tom Klaassen stuitte op Het Evenement uit 1985. Een documentaire serie over avant-garde in de kunst. Deze aflevering gaat dus over dadaïsme. Vele interessante figuren komen aan het woord... waaronder Magda Kuitenbrouwer van Rees... de dochter van het kunstenaars-echtpaar van Rees... Rien Segers, hij is Johan Doesburg-kenner... en Lee Landy, componist en vooral ook beïnvloed... door de dadaïstische muziek. Een boeiend uurtje, gemaakt door Paul van der Gaag... Astrid Nauta, René Sanders en Leo Siepe. André Breton, 5 juli 1916. Beste vriend, ik ben onverhoeds uit het Nandgewoel verdwenen... waarvoor excuus. Maar heer het ministerie van oorlog, zoals ze zeggen... heeft mijn aanwezigheid aan het front noodzakelijk geacht... en ik moest op staande voet vertrekken. Ik ben in de hoedanigheid van tolk aan de Britse troepen toegevoegd. Ik begin op Brits te ruiken. Maar toch, maar toch, wat een leven... Ik heb natuurlijk geen mensen om mee te praten, geen boek om te lezen... en geen tijd om te schilderen. Kortom, schrikbarend geïsoleerd. Leger, trein, inwoners, burgemeester en inkwartieringsbiljet. Een schot dat kracht bijzet en regen, regen, regen... regen en nog eens regen. 200 vrachtauto's in de rij, in de rij, de rij... T. Frenkel, voorjaar 1917. We zijn nog niet klaar, weet je? En de Duitsers hebben ons vanochtend nog kanonskogels bezorgd. Zij het 12 kilo van de linie af. Het zal me verdrieten om zo jong te sterven. Gadver, ik ga me verdriet op de hals halen om Parijs aan te doen en je te zien. Schrijf als je een woord kwijt wil... en probeer een spektakel met veel tamtam -tam te organiseren zodat we samen een paar lieden kunnen doden en ik er vandoor kan gaan. Ik kan echt niet meer lezen en verder wacht me soms de kogel voor de slechte grappen. Toch reken ik erop je te zien. Mag ik een woordje verwachten? ...uit de oorlogsbrieven van de dadaïst avant la lettre Jacques Fassier. Brieven die hij schreef aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1916. In datzelfde jaar ontstaat in Zürich de Dada-beweging. De eerste belangrijke avant-gardistische stroming van deze eeuw. Deze uitzending gaat over dadaïsme. Het is de eerste uitzending in een serie van drie over avant-garde. Na het dadaïsme komen achterin volgens surrealisme en situationisme aan bod. Dat Dada in Zwitserland ontstaat, is niet verwonderlijk. Immers, dit land is neutraal. Om het oorlogsgeweld te ontlopen... trekken uit alle windstreken van Europa kunstenaars naar Zürich. Een aantal van hen ontmoeten elkaar en besluiten actie te ondernemen tegen de waanzin. De Roemenen Tristan Tzara en Marcel Janco, de Duitsers Hülsenbeck en Hugo Bal, en de uit de Elsas afkomstige Hausman en Arp... starten in februari 1916 het cabaret Voltaire. De aanval is geopend. De lichten van de kunst doven. De dadaïstische geest steekt op. Een nieuwe tijd breekt aan... waarin elke heilige koe afgeslacht moet worden. Kunst is spel, roept Sarah op de eerste Dada-avonden. Dada is het ware leven, schreeuwt Hulsenbeck. Alle traditionele vormen van kunst worden in het cabaret Voltaire in het belachelijke getrokken. Dada komt niet uit de lucht vallen. De beweging mag dan in 1916 ontstaan zijn, maar een jaar eerder vindt er een geruchtmakende expositie plaats in Galerie Tanner in Zürich. Hans Arp en de Nederlanders Otto en Adia van Rees stellen hun werk tentoon. In 1920 zal Tsara deze tentoonstelling betitelen als Oer Dada-evenement. Otto en Adia van Rees zijn maar kortstondig bij de Dada-beweging betrokken geweest. Maar hun werk heeft duidelijk inspirerend gewerkt op andere Dadaïsten. De jongste dochter van het echtpaar Van Rees, Magda, was destijds nog een kleuter... en heeft de roerige avonden in Cabaret Voltaire dus niet meegemaakt. Hoe kijkt Magda Kuitenbrouwer-Van Rees nu terug op de rol van haar ouders... in de avant beweging? Mijn moeder was eigenlijk... Uh... Uh, ja, hoe zal ik zeggen... Veel heviger bewogen, denk ik, met die daden dan mijn vader. Vader was veel rustiger, van natuur. Die was... Ja... Uh, yeah. Hij overwoog altijd heel lang. Uw vader heeft dan een keer een portret van u gemaakt toen u, toen u zeven was? ja. Hoe ging dat dan in zijn werk? Zat u, moest u urenlang stilzitten? Ik denk het wel. Ik denk dat ik nogal stil moest zitten. Maar hij, hij schilderde heel direct. Hij deed er niet erg lang over. Hij vergiste zich eigenlijk niet. Als hij iets neerzette en dan was hij bezig en dan was het klaar. Althans, het was klaar. En, maar in zijn idee was het niet klaar. Want hij zei altijd, ja, het is nog niet helemaal klaar, ik moet er nog op terugkomen, maar dat deed hij niet. Ik ken schilders die heel lang over een schilderij doen... en er steeds weer op terugkomen. Soms Na jaren nog weer eens iets eraan doen, maar dat deed hij niet. Ook als hij een schilderij verkocht, dan zei hij wel eens... Hm, ik moest er nog eens op terugkomen, maar hij maakte vaak een tweede. Om het zelf te kunnen houden, en dat was dan minder uitgewerkt. Als u er nou naar de hand op terugkijkt... u heeft zich er veel mee gehouden wat uw ouders gedaan hebben. Ja. Wie van de twee was het meest dadaïstisch, uw vader of uw moeder? Ik denk moeder in, in, in, in haar actie, actie. En vader uh, meer beschouwend. Ja, er wordt vandaar ook wel gezegd dat het niet alleen kunst is, maar ook een, een levenshouding. Ja, uh, moeder was altijd degene, de, de, de gangmaakster, toch wel. En, uh, ja. Waar is zich dat dan in? Moeder nodigde altijd iedereen uit moeder nodigde iedereen uit. En er waren, waren altijd mensen bij ons over de vloer. En er werden de discussies... Ja. Eh, waar gingen die over? Waarschijnlijk toch over politiek. En zeker over kunst. En zeker over... Eh, ja. Dat, dat herinner je natuurlijk niet. Ja, nee, niet precies waar over die discussies gingen. Ik denk over... Eh, ja, wat... Een zeker anarchisme ook... Tegenover de, de, de wereld en tegenover het, het gebeuren in de wereld. En, tegenover, en waarschijnlijk ook, hadden ze toch ook gesprekken over de oorlog en zo. En wat er aan het gebeuren was. Manifest van Monsieur Antipirine. Dada is onze kracht die roekeloos de bajonet richt op het sumatrale hoofd van Duitse baby's. Dada is leven zonder gelijken of pantoffels. Het is voor en tegen eenheid en beslist tegen de toekomst. Wij weten heel goed dat onze hersenen zachte kussens worden... en dat ons antidogmatisme derhalve net zo exclusief als functioneel is... en dat wij niet vrij zijn en dat wij om vrijheid schreeuwen... Een bittere noodzaak zonder discipline of moraal... en spuugend op de mensheid. Dada valt binnen het kader van het Europese onvermogen... en blijft ondanks dat niets anders dan stront. Maar van nu af zullen we de dierentuinen van de kunst... tooien met alle consulaatsvlaggen in de kleuren die wij zelf verkiezen. Wij zijn de directeuren van dit circus... en fluiten in de kermiswind, in de kloosters... Bordelen, theaters, realiteiten, gevoelens en restaurants. Ohi, oh hoho, pang-pang. Wij verklaren dat de auto een gevoel is dat wij lang genoeg koesterden in de slow motion van abstracties als stoomboten, lawaai en ideeën. Intussen dragen wij dit talent uit en zoeken naar het essentiële. U hoorde het eerste gedeelte van het manifest dat Tsara voorlas op een van de eerste Dada-avonden in Zürich. De meeste Dadaïsten wachten het eind van de oorlog in Zürich niet af. Otto en Adia van Rees vertrekken eind 1916 naar Parijs. Hulsenbeck en Hausman keren enige tijd later weer terug naar Berlijn... om van daaruit het Dada-protest over Duitsland te laten klinken. In dezelfde tijd gaat Sarah in Parijs verder met zijn dadaïstisch avontuur. Dada is nu geografisch verspreid. Zij blijft een aantal gemeenschappelijke kenmerken behouden, maar er zijn ook verschillen. Deskundige op het terrein van de avant-garde is de hoogleraar Franse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Ferdinand Drijkoningen. U hoort hem over het ontstaan van de twee stromingen. Ja, het was natuurlijk een verzameling kunstenaars van allerlei nationaliteiten... om allerlei redenen daar terecht gekomen En ze uh, waren er ook heel verschillend van aard. Dus dat heeft niet zo erg lang geduurd. Uh, daar heeft ongetwijfeld ook het feit meegespeeld dat dan die wereldoorlog afgelopen is... en men weer teruggaat naar zijn eigen land, voor een aantal geld althans... Uh, maar goed, dan zet het zich dus voort in, in, in andere steden, in, in Duitsland dus, Berlijn voornamelijk. En dan heb je natuurlijk Parijs, in Duitsland ja. heb je natuurlijk nog Hannover, Keulen en nog een paar van die plaatsen. Maar dat staat ook voor verschillende stromingen die er ontstaan. Hè? Ja. Wat is precies het verschil tussen die stroming in Berlijn en die in Parijs? Nou, het belangrijkste verschil is zeker dat het veel rechtstreeks, directe politieke actie doet in Berlijn. Daar is zeker het grootste verschil. Want dat vind je in, uh, in Parijs eigenlijk niet rechtstreeks. Geen rechtstreekse politieke acties. Terwijl bij uh, Berlijn wel zo is. Ja. Wat voor soort politieke acties? Uh, echt de straat op gaan. Uh... Jazeker. De Spartacusbewegingen. bewegingen en zo. daar gaan we daar mee doen. Ja, ja zeker. Dat is het. In, uh, in, in. Kijk, in uh, Parijs gingen ze ook de straat op, maar als daar deze. En dat had natuurlijk veel minder effect. Ja. Dus geen aansluiting bij andere bestaande groeperingen, dat is het eigenlijk. Maar bij wat voor groeperingen sloten ze zich in Berlijn aan dan? Bij de Spartacusbeweging? Dus, kunt u ja, vertellen wat dat, wat dat was? Ja, goed. Hoe zou je dat formuleren? Het is in ieder geval een, een heet linkse uh, stroming. Dus de, nog uh, dus linkser, zeg maar. Dan, de, het communistisch dus in de richting van de anarchistisch denken, ging het. En dat was bij die Parijs, daar is het niet terug te vinden, dat anarchistisch denken. Nee, uh, het ziet er een beetje naar uit dat je van Sarah moet zeggen... dat hij weinig politiek dacht. Dat daar ook uh, moeilijkheid zou kunnen liggen... die aanleiding gegeven heeft tot het uiteengaan van, van die groep. heeft ja, dat te maken met de actuele situatie in, in Duitsland. Dus de situatie die ontstaat dus na naar, uh, naar uh, uh, 1918, wanneer ze... Zonder enige twijfel. Zonder enige twijfel. Uh, het, uh, de situatie in Frankrijk is natuurlijk heel duidelijk. Er is uh, net de triomf geweest van, uh, nee, van, die van de wereldoorlog. Uh, de burgerlijke ideologie heeft die wereld dan toch maar gewonnen. En ze zitten, wat dat betreft, als ze politiek gehandeld zouden hebben... zouden ze heel geïsoleerd gezeten hebben. Terwijl in Duitsland natuurlijk daar geweldige rommel was in die, in die periode. En daar kon je er als het ware ook niet onderuit. En moest je haast wel meedoen, politiek. Tzara mag in 1922 het dadaïsme doodverklaard hebben. In Nederland begint het dan pas te leven. De man die zich al twintig jaar bezighoudt met het dadaïsme in Nederland... is Herbert Henkels. Werkzaam bij het Haagse Gemeentemuseum. Hier is het eigenlijk opgepakt. Eh, ja, door de beweging waar je het, het minste van zou verwachten. Eh, dat is dus door de beweging die nu bekend staat als uh, rechtlijnig en uh, hoekig en weet ik wat allemaal. Maar het is wel de figuur van Van Doesbeur, waarschijnlijk, die. Uh, uh, dat daar in, uh, in Nederland uh, zijn motortje heeft gegeven. Eh, dat. Uh, dat is al om 1919 gaat Van Doesburg uh, buiten zijn eigen Nederlandse kleine tuintje rondkijken. Hij gaat dus op reis en uh, daar ontmoet hij uh, gigantisch veel mensen. En, uh, zowel in uh, België, uh, Frankrijk, Italië als uh, als Duitsland. En dat bevestigt hem in een aantal dingen waar hij zelf dus al heel sterk mee bezig was. Hè. Van Doesburg was een uh, niet alleen een schilder, maar ook een dichter, eh, kunstcriticus. Duisburg was dus zelf al met het he, zogenaamde vrije vers was hij, was hij bezig. Het, uh, het beeldgedicht, of hoe je dat uh, wilt noemen. En de, door die internationale contacten uh, bevestigt dat uh, eigenlijk uh, wat, hij, wat hij wil. En het internationale is dus ook heel belangrijk. Hè? Dat. Uh, ja. Maar even concreet, wat, wat gebeurt er dan in Nederland? Wat doet Van Doesburg ja. en wat heeft dat voor consequenties? Ja, wat doet Van Doesburg? Uh, van Doesburg uh, gaat hier een dadafveldtocht uh, houden. En uh, met andere woorden een soort uh, interpretatie geven... van uh, het cabaret Voltaire in, uh, in Zürich. En in verschillende plaatsen in Nederland... Uh, worden die uh, geeft hij dan avonden? eens. Waarom heet dat een Dada-veldtocht? Uh, dat uh, dat noemden ze al, geloof ik. Ik geloof dat het uit een brief komt of zo. Van, uh, het is natuurlijk militaire taal. Hè. Veldtocht is een. Uh, dus men had inderdaad de indruk van: uh, wij moeten tegen. Uh, eh, Loopgaven. Eh, het oude kunstbeeld moet, moet weg. Eh. We moeten dus eh, zorgen dat er een, nieuw, eh, een nieuwe opvatting van, eh, van kunst en beeldende kunst en poëzie en architectuur en weet ik wat allemaal komt. Waarom? Eh, voor een nieuwe maatschappij. Eh. Dat zit er, ook hier zit dat er weer heel sterk in. Eh. Welke mensen waren erbij betrokken? Bij die dadenavonden? Die dadenavonden, dat was dus Van Doesburg. En uh, de vriendin op dat ogenblik van hem, uh, Nelly Van Doesburg, was pianiste. Uh, Kurt Zwieters, de ja. Duitse dadenist. Vilmos uh, Hoesaar, die heeft een, uh, ook een schilder, uh, ontwerper. Die heeft uh, uh, een aantal minuten verzorgd door het uh, projecteren van een mechanische uh, pop... Uh, ook op, uh, dat? verbonden dan met een uh, klavier, met een piano. Ja. Die dadenveldtocht is een gigantisch succes geworden. Dat, uh, daar is een, uh, een heerlijk uh, uh, overschot uit voorgekomen. Uh, het sloeg aan bij het Nederlands publiek. Het vloeg aan bij het Nederlands publiek. En het werd dus ook, uh, je vroeg net naar die veldtocht... het werd dus ook inderdaad uh, opgevat als een uh, gigantische bedreiging... Want eh, ik herinner me dat mensen vertelden, die toen in die tijd op academisch zaten en dat soort dingen, eh, dat de leraren, eh, die ik die verder niet zal noemen, eh, de leerlingen verbood om naar die avonden toe te gaan. Want dat was volstrekt anarchisme. Hè? En, dat, eh, en anarchisme en communisme werden onmiddellijk aan verbonden, dat was weinig. Hè? Maar het was in ieder geval eh, oproerkraaiers. Er zijn avonden geweest in Den Haag, in Leiden, in Haarlem, Utrecht en in, en in Drachten. En Drachten is, eh, laten we zeggen wel even dat we eh, daar even stilbestaan, waarmee in godsnaam in Drachten eh, niet in Groningen of zo. Maar, eh. Eh, Drachten was, eh, nou, dat, kan, dat is maar één eh, familie. Daar wonen familie Rinsema Evert en Thijs Rinsema. Evert Rinsema is de filosoof. En uh, Thijs Zinsema is de beeldkunstenaar. Thijs Insema was schoenmaker, hè. daar verdiende hij ze wel mee. Daarnaast was hij bevriend <coughs> geraakt met Van Doesburg. En door Van Doesburg met Schieders. En die kwamen daar regelmatig uh, over de vloer. Zoals dus je weet hebben Van Doesburg even de mooiste projecten daarin drachtig gemaakt. Met uh, glas loodramen. Uh, ontwerpen van een hele buurt, de papagaienbuurt van een groot gedeelte nu nog steeds aanwezig is. Dat kan, dat kan iedereen nog, uh, nog zien. Uh, die architect van de boer, was ook weer een vriend van de Rinsema's. De Rindsema maakte dus zelf op dat ogenblik samen met Schwitters uh, doosjes. Uh, die plakten ze uh, uh, composietjes met letters, typografisch en uh, leuke vormen gaan ze eraan. Dat deden ze samen, ze maakten samen kunstwerken. Zo erg zelfs dat we van vandaag in sommige gevallen niet eens weten... of het Rinsema is of of Swieters is. Het lag heel dicht bij elkaar. En daar hebben ze dus een, ook een, een Dada, uh, avond, uh, hebben ze daar gehouden. De broers Evert en Thijs Rinsema werken in de jaren tien als schoenlappers in Drachten... Tijdens de mobilisatie in 1914 ontmoeten zij Theo van Doesburg. Hij inspireert hen tot artistieke daden. Thijs Rinsema, een kleine kring bekend door zijn schilderijen... begint collages te maken. Evert Rinsema werpt zich op als schrijver van aforismen en poëzie. Door de contacten met Van Doesburg komen ook andere kunstenaars in drachten. Koert Zwieters is een graag geziene gast en sluit vriendschap met Thijs Rinsema. De schoondochter van Thijs Ginsema, momenteel woonachtig in Meppel... weet uit overlevering hoe de dadaïsten in en rondom Drachten tekeer gingen. Uh, ik heb daar zelf natuurlijk niets van meegemaakt... want ik leerde uiteraard mijn schoonvader kennen toen ik al volwassen was. Maar ik heb er veel over gehoord door alle uh, interviews die er langzamerhand geweest zijn... en herinneringen die opgehaald zijn. En uh, ja... Dan werden meestal de, ja, de, de leukste en de grappigste dingen nog eens weer verteld. Mm -hmm. En dat zijn ze wel? Ik herinner mij uh, het verhaal van Van dus uh, van Nee, van de Swieters, die met mijn schoonvader... papiertjes uh, voor, zijn, voor hun collages uh, ging zoeken. En die vonden ze buiten in de bossen en, en langs de straat... Die deden ze in een grote tas. En als ze dan thuiskwamen, dan werden die in de logeerkamer van Schwitters op het hagenwitte sprei van mijn Schoonmoeder uitgespreid. Die dat natuurlijk een vrij kwalijke zaak vond in die tijd. Uh, verder had mijn Schoonmoeder ook erg veel uh, voor de familie familieschwitters over. Want. Ze kwamen vlak na de oorlog, kwamen ze in de te logeren. En toen was het in Duitsland was het nog erg slecht, ook wat eten betrof. En zij zorgden dan door ze heel vaak per dag kleine porties eten te geven... zorgden zij ervoor dat ze weer een beetje in een betere conditie kwamen. Verder is natuurlijk het verhaal van Zwieters die een beest is wagen in een boom klom. En dan uh, een van vele uh, gedichten dat ging declameren is ook al heel erg bekend. En dat hij uh, zo nu en dan de voorkeur aangaf ah, om in plaats van door de deur door het raam naar binnen te stappen. Dat zijn wel dingen die al heel vaak verteld zijn. Hij heeft ook een keer een, uh, in Drachten een dadaavond georganiseerd, hè? Ja, natuurlijk. Met, uh, met van Doesburg en met Nelly van Doesburg. En dat... Uh, dat maakte in Drachten natuurlijk een, ja, een hele gekke indruk. Want uh, Drachten was uh, toen natuurlijk nog een klein provincieplaatsje. En ze vonden mijn schoonvader, die uh, uh, in de voorkamer zat te schilderen... al een beetje gek. Maar toen hij die avond zijn medewerking had verleend... Niet, niet door zelf op te treden, maar het was toch bekend dat hij erbij betrokken was... Als ze hem er later tegengaan, dan zijn ze dada! De nu 85-jarige Kramer van Baumgarten komt in de jaren 30 naar Drachten. Hij sluit vriendschap met Thijs Rinsema. De dada-periode ligt dan al achter hen. Rinsema schildert nog steeds en legt zich toe op het maken van portretten, waaronder die van Kramer van Baumgarten. Deze heeft zelf als student nog een dada-avond in Leiden meegemaakt. Samen met Thijs Rinsema haalt Kramer van Baumkarten in die tijd herinneringen op. Wat vindt hij van Thijs Rinsema als hij terugkijkt op die periode van vriendschap? Het was een heel merkwaardig man. Als je denkt aan zijn beroep, dan zou je zeggen het is maar een gewone schoenmaker. Maar hij was bijzonder ontwikkeld en onder invloed van die Ladaanbeweging... in contact geweest met alle mogelijke kunstenaars. Zodat hij een interessant mens was. Hij leerde hier in Drachten onder meer kennis maken... met Koetswietes en Theo van Doesburg. Dat was na de periode dat u hier in Drachten kwam wonen? Voor die tijd. Oh, dat was voor die tijd? Voor die tijd, ja. Toen deze beweging begon, toen was ik student in Leiden... En pas daarna ben ik natuurlijk hier aan het achter ja. U heeft toen één uh, avond meegemaakt in Leiden. Kunt u beschrijven hoe die avond in zijn werk ging en wie er allemaal optraden? Er traden op: Koert Schwieters, Theo van Doesburg en zijn vrouw. En het was een krankzinnige boel. Uh, Theo van Doesburg lag op de grond op een matje, gedichten te declameren in allerlei talen. En zijn vrouw speelde piano en Kurt Schwitters liep door de zaal te schreeuwen. Het was één gekke boel. En omdat de zaal ook gevuld was met studenten voor een gode, die ook allemaal meeschreeuwen, was het een herrie van belang. En niemand nam, nam de zaak hoe serieus eigenlijk. Kurt Schwitters spricht zijn gedicht aan Anna Bloemen. O, oh, geliebte, mijn 27 zinnen, ik liefde dir Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir, das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist, bist du, die Menschen sagen, du wärest. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo! Deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich, einer Blume, rot liebe ich dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Blut. Rote Blume, rote einer Blume, wie sagen die Menschen? Preisfrage. Erstens, einer Blume hat ein Vogel. Zweitens, einer Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Gehirn deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid. Du liebes grünes Tier, ich liebe dir. Du deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume, Anna, eine Name. Ich träufle deinen Namen. Dein Name tropft wie weiches Rönderbeinchen. Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen und du, du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A, -N -N -A. Rinderteilsträufel streicheln über meinen Rücken, an der Blume, du tröpfest dir, ich liebe dir. Diane Pol is docenten Duits in Amsterdam. Tijdens haar universitaire studie komt zij in aanraking met de poëzie van Koert Zwieters. Zij bewondert Zwieters om zijn levenshouding en om zijn poëzie. Die dichtkunst lijkt op het eerste gehoor spontaan en speels. De Dada-poëzie van Zwieters en consorten komt voort uit de expressionistische kunst. Heeft Dada-poëzie een vaste vorm en structuur? Ik denk dat het... Uh... Een poëzie is die dingen uit het dagelijks leven laat zien. Een advertentie, een alfabet, een cijfer. Waar, uh, waar, waar je dan als lezer of kijker uh, een beetje op het verkeerde been wordt gezet. Je gaat denken, hé, hey, die, die man die wil iets speciaals, die geeft het extra aandacht. Die laat het je anders zien. En toen ik afstudeerde keek ik ook inderdaad letterlijk anders naar de dingen. Grappiger. En soms wel goed. Een van zijn bekendere werken is Anna Bloemen, het ja, gedicht Anna Bloemen. Wie was Anna Bloemen, weet je dat? Nee, ik, ik, uh, ik weet alleen maar dat, uh, dat hij die regel een keertje op een hek heeft gevonden... ergens in Berlijn of Hannover. En uh, ik heb altijd gedacht, het is, uh, het is een absoluut liefdesgedicht. Ik vind het zo uh, mooi, lekker. Oh, de beliebt de mijne zinnen, 27 zinnen. Dat wil je wel eens hebben als je verliefd bent. En ja, sommige mensen die schijnen, die beweren dat, uh, dat ze echt bestaan heeft. Ik vind het best. Maar als ik denk aan zijn vriendinnen, bijvoorbeeld Hanna Heug, ook Helga en later uh, Wanty in Engeland. Ik denk dat hij eigenlijk van alle vrouwen hield. Dat gedicht Anne Bloemen, dat heeft een heel speels karakter. Er zitten allerlei associ associaties in. Uh, maar daarnaast heb jij toch ook een structuur erin ontdekt? Ja, toen ik begon, want dat viel natuurlijk op het meest... bij de drie refreinen erin. Dus uh, dat wat begint met... O, oh, de geliebte, mijn 27e Ik liep het dier. En dan doe daarin die dier, ik dier doe do meer weer. En dan, dat gehört bijläufig niet hierher. Andere refreintje eindigt dan met... Dat bij bijlopig in die kalte gloed. En dan, dat bij bijlopig in die glutenkiste. Toen dacht ik, nou, dat zijn... Dus voor mij drie zeer duidelijke refreinen. Iedere keer weer die middelste regel: Door deine dich dir, ich dir door meer weer En die andere regels beginnen dan met Do groene stier en rood liebe ich anna bloemen. Nou, daartussendoor heb ik gevonden dat hij in ieder gedichtje opnieuw een omkering maakt, of in iedere strofe moet ik zeggen. Dus eerst loopt ze op de handen en ze draagt de hoed op de voeten. Uh, blauw is die farbe deines Gelben Harens. Rood is die farbe deines Groenen Vogels. Weer een omkering. En op het laatst is hij dus helemaal enthousiast en zegt dan in, het laatste, in de laatste strofe: En van allen, du bist van hinten wie van voren. Anna. En hij was altijd met omkeringen bezig, Suïtas. Altijd. Uh, kun je ook zeggen dat het in feite heel bedacht is... in plaats van dat het alleen maar het opschrijven is van associaties. Ja, want ik heb ook nog uh, veel meer uh, dingen ontdekt in het gedicht... Uh, die duidelijk wijzen op een uh, hele strakke structuur. Ja. Is hij er ook jaren mee bezig geweest? Of hij, heeft hij dat zo uit de mouw uh, geschud? Dat zou ik niet weten. Ik denk niet dat hij het zo woep uit de mouw heeft uh, geschud. Ik denk dat hij ongeveer een jaar mee bezig is geweest. Die sonate in Urlauten... Fums berate cu gif kye o telur beb telur beb fems beb beb fems beb beb fems bebate Fems bevetet u. Fems bevetet u. wie. Tedes in reem to til yuka. Rensikete bebe in en Rakete bebe romf C U N set C U N S C U N C U B B rakete B C F U B V T A U U C T V, B F Rakete M rakete R rakete K rakete T rakete R Ook Theo van Doesburg schrijft dadaïstische poëzie. Hij doet dat onder het pseudoniem Ika Bonzet. Maar Van Doesburg is bekender geworden als oprichter van de stijlbeweging. Als beweging staat de stijl los van de Dada-stroming. In 1917 richt hij samen met zijn vrouw Nelleke van Doesburg het tijdschrift De Stijl op. In de jaren 20 komt in het tijdschrift tot uiting dat Van Doesburg in de greep van het Dadaïsme is gekomen. Dat komt voornamelijk doordat Van Doesburg internationale contacten heeft... met verschillende dadaïstische kunstenaars. De Groninger literatuurwetenschapper Rien Segers... is een kenner van het leven en werk van Van Doesburg. Segers vindt Van Doesburg de enige internationalist van faam uit die periode. Hij verbaast zich erover hoe weinig kunstenaars uit Nederland... de grenzen zijn overgetrokken. Segers over de persoon Van Doesburg... Ja, misschien eh, moet ik beginnen met te zeggen dat we eigenlijk eh, betrekkelijk weinig weten over eh, het leven van, eh, van Theo van Doesburg. Er bestaan eh, een aantal eh, artikelen over hem, er bestaan ook een paar boeken eh, over hem, een, een documentatie bestaat er. Maar eigenlijk, een, een goede biografie van eh, het leven en werk van Theo van Doesburg. Eh, uh, is er nog niet. Dus degene die zich uh, geïnteresseerd weet... in zijn leven en werk, die is aangewezen op wat... Uh, op wat navorsen van uh, artikelen hier en daar. Maar om uh, de vraag te beantwoorden, als je zo leest... wat er beschikbaar is over Theo van Loesburg... dan komt eigenlijk uh, één uh, karaktertrek van hem heel duidelijk naar voren. En dat is dat hij een... Uh, beschikte over een ongelooflijk uh, goed uh, organisatietalent... om uh, de toch moeilijke uh, persoonlijkheden met wie die moest werken... dus de kunstenaars met wie hij de beweging, de stijl vormde... om die samen tot een zekere uh, harmonie te brengen. En uh, gepaard gaande aan dat organisatietalent... Uh, kwam daar nog bij een heel grote wilskracht... om... Uh, de ideeën waar hij en de mensen van de stijl voor stonden. om die uh, naar voren te brengen. Niet alleen in Nederland, maar uh, met name ook. en dat in latere jaren, hè, dus uh, zeg maar uh, sinds zijn Franse tijd. Uh, uh, na 1923, met name ook in het buitenland. Hij wilde per se dat uh, de ideeën van de stijl. niet binnen een heel kleine parochie bleven maar dat hij echt weerklank vonden in Nederland en in het buitenland. En daarvoor heeft hij veel over gehad. Bijvoorbeeld, hij heeft erg veel gereisd, erg veel geschreven... en hij heeft alles wat in zijn vermogen lag gedaan... om die ideeën, om die stijlideeën, inderdaad ook zeg maar, aan de man te brengen. Uh, het idee uh, dringt zich aan je op als je zo dat allemaal leest... Uh, dat dat een uh, man geweest is, dat Theo van Doesburg dus een man geweest is... die als een soort handelsreiziger in uh, zeg maar stijlvolle waag uh, de boer opging. Uh, niet alleen in Nederland, maar zoals ik al zei, in, in het buitenland. Uh, met name uh, in Duitsland en in uh, Frankrijk. Hij was ook een volstrekt autodidacte. Hij was een uh, volstrekte autodidact. Het is zeer opvallend nu, in een tijd leven waarin eigenlijk uh, in elke provincieplaats die zichzelf respecteert uh, uh, een universiteit staat. Um, als je het blad De Ster leest en als je kennis neemt van zijn uh, poëzie, van zijn uh, verhalen, van zijn artikelen. Um, dan is het frappant te zien eh, hoe hij redeneert... wat voor gevoel voor taal hij heeft. En als je kijkt naar de beheersing van zijn buitenlandse talen... dan eh, geloof ik dat je moet zeggen dat zijn, zijn Duits en zijn Frans... dat dat eh, vloeiend was, zowel in actieve als in passieve zin. U pleit er eigenlijk voor dat er eindelijk eens in Nederland... Uh... Een goede biografie uh, moet verschijnen over het leven van Van Doesburg. Um, over Nelly Van Doesburg, zijn vrouw... wat voor rol speelde zij in uh, het leven van Theo Van Doesburg? Ja, wat, je, wat voor indruk je krijgt uit die uh, fragmenten... is dat zij de, de volstrekte compagnon in zaken is geweest... als ik dat zo mag zeggen, van, uh, van Theo Van Doesburg. Um, zij was eh, discussiepartner, zij liet, eh, hij liet haar eh, alle stukken lezen. Zij gaf er kritiek op, hij herschreef. Eh, dat is één kant van de medaille. Een andere kant van de medaille is dat zij samen eh, optraden... op allerlei mogelijke gelegenheden. Ook eh, op hun tocht door Nederland... waarbij ze verschillende steden aangedaan hebben samen met courtshooters. Uh, zij heeft, um, om een, nog een andere kant te noemen... Uh, een sterk uh, invloed gehad bij het ontwerpen van hun uh, laatste woning... in uh, meudon Valfleury, uh, ten zuiden van Parijs... waar ze allerlei aanwijzingen gaf. Uh, zij was eigenlijk ook uh, dadaïste uh, in hart en nieren. En heeft dat ook... Uh, en is dat ook gebleven na de dood van Van Doesburg in 1931? Um, om nog een ander wapenfeit van Nelly van Doesburg te noemen, uh, mede als bewijs voor haar betrokkenheid bij het werk van haar man, is dat in 1932 het laatste, de laatste aflevering van het tijdschrift De Stijl verscheen. Um, kijk, De Stijl was een dermate uh, eenmansbeweging. Die volstrekt dreef op het organisatietalent van Theo van Doesburg, dat zodra hij stierf. Eh, ook de drijfveer van het, tijd, van het tijdschrift verdween. Eh, Nelly van Doesburg vond dat de dood van, eh, van haar man. eigenlijk een te plots einde betekende aan dat tijdschrift. En zij heeft toen. Eh, de, laatste, het laatste nummer, de organisatie van de Laatste Nummer op zich genomen. Uh, met name door aan uh, vrienden, collega's van Van Doesburg te vragen... een soort hommage te schrijven. En uh, daaruit bestaat dat laatste nummer van de stijl in 1932 uitgekomen... dan ook uh, hoofdzakelijk. Waarom uh, werpt u zich niet op als uh, een toekomstige biograaf van uh, Theo Van Doesburg? Ja, daar heb ik zelf eigenlijk nog niet he helemaal niet over nagedacht om dat te doen. Uh, maar wel ben ik het helemaal met u eens dat... Uh, voor een dergelijke organisator van een beweging... de stijl dus die zoveel internationale waardering heeft ondervonden... Eh, het eh, een beetje merkwaardig is dat we nu eh, hier en daar... de stukjes van het leven van Van Doesburg bij elkaar moeten eh, verzamelen. En dat het eh, grote archief dat zich in het Haagse Momentumuseum bevindt... dat dat nog nauwelijks systematisch uitgevlooid is. Maar dat het dus dringend noodzakelijk is dat er iets gebeurt... daar ben ik inderdaad wel heilig van overtuigd. Mijn leven is een nauwe cel. Een harde korst een houten hel, een koolzwart oog, een strak gezicht, een vuile wand met ingekraste namen. Mijn leven is een cijfer, mijn dood is een getal. Fragment uit het gedicht De Misdadiger uit 1916 van Theo van Doesburg. Segers legt in zijn verhaal sterk de nadruk op de rol van de persoon Theo van Doesburg in de Nederlandse artistieke avant-garde. Toch mag ook de rol van zijn vrouw Nelleke, oftewel Petro van Doesburg, niet onderschat worden. Zij werd algemeen beschouwd als het dadaïstisch muziekinstrument van Europa. Op de Dada-avonden speelde zij voor die tijd zeer onconventionele pianomuziek. Van de muziek die zij op die avonden speelde... heeft het Haagse gemeentemuseum onlangs een cassette uitgebracht. Muziek is weliswaar niet de belangrijkste kunstuiting van de Dada-beweging. Toch heeft het onmiskenbaar haar sporen nagelaten... in de hedendaagse experimentele muziek. De componist Lee Lendy steekt niet onder stoelen of banken... dat hij door het dadaïsme geïnspireerd is. Hij noemt zichzelf een leerling-dadaïst. Aan het woord Lee Lendy over dada en muziek. Voor mij was de Dada-componist van de tijd eigenlijk Duchamp zelf... Het is dus, uh, door zeer weinig mensen bekend dat Duchamp twee composities... in de jaren 1912, 1913 gemaakt heeft. Die composities die hebben allebei dezelfde titel, musical erratum... oftewel uh, muzikale fouten. Uh, in één geval is één is stuk genoemd naar zijn bekendste kunstwerk... La Mariée mise à nu par ses célibataires même, oftewel het grote glas... Het stuk heeft eigenlijk niets met dat werk te maken, behalve dat die teksten in dezelfde tijd geschreven zijn. En misschien een korte beschrijving van de muziek, de moeite waard... om aan te geven wat voor mij daar muziek geweest is in de tijd. Om te beginnen, zijn eerste muzikale ratum is voor drie zangers. En in de tijd heeft hij dat met zijn twee zusjes uitgevoerd. Het stuk duurt in totaal misschien 40 seconden. En gaat om een Frans woordenboek: definitie van het werkwoord drukken. Van een drukkerij. Drukken. Nou, die woorden die worden aan uh, alle drie zangers gegeven. En die halen dus één tegelijk noten uit een bolhoed. En die plaatsen één noot tegelijk boven één lettergreep. En dat wordt hun partij. Het kan zijn dus dat een van zijn zusjes een baritone of, of contrabasnoot heeft moeten zingen... en uh, Duchamp zelf in het hoogsopraneregister moest komen. Nou ja, dan moesten ze proberen te treffen. En totale willekeurige muziek die aardig doet denken aan beeldende kunstuitingen van die tijd... en zeker de willekeurige gedichten van Sarah zelf. Het andere stuk met het lange uh, Franse titel, en ook muzikaal eratum, is een uitdaging. Want in dat stuk uh, beschrijft hij een uh, procedure voor... Die mensen, het kan ook solo gaan, uh, moeten bestaande instrumenten gebruiken en zodanig spelen dat ze niet als bestaande instrumenten klinken. Of anderzijds nieuwe instrumenten verzinnen die als instrumenten klinken. In ieder geval die dingen zodanig spelen dat de virtuositeit niet aanwezig is. En daderhouding, houding: geen negel. Uh, in zijn eigen versie van de tijd heeft hij een pianola-versie gemaakt. Dus hij speelt helemaal niet, het gaat helemaal via een mechanisch instrument. Wel nu, hoeveel noten kan zo'n instrument maken? Dat hangt er van het instrument af. En na aanleiding van dat getal komen er allerlei balletjes... net als onze bekende zondagavond-lotto-balletjes... die door en trechter in een speelgoedtrein moeten vallen. Met, va met vijf wagentjes. Ieder wagentje is in tijdsduur. en die ballen die in één wagen vallen... die worden omgezet in muzieknotatie voor dat instrument... Dus ieder muzikus ja. maakt een eigen partituur en hij haalt het zo lang als hij wil, want er is geen duur. Duchamp schreef niet hoe lang een wagentje duurt... welke instrumenten, hoe luid ze spelen... of ze samen klankjes kunnen spelen. En al die dingen staan volledig open. Nou, dat vind ik nou dara-muziek. Ja. En nu uh, naar, naar je eigen composities toe, je bent ook componist. Maak jij ook dara muziek? Componeer je dat ook? Uh, niet uitsluitend, maar het is... Altijd aanwezig in mijn hoofd als, als ik componeer. Laatst ging er in Groningen in het kader van een Dara-avond... een compositie van mij. Een stuk heet Regionis Instrumentalis, oftewel Instrumentale Gebieden... voor 21 tot en met 99 muzici. In dat stuk uh, zijn er flarde muziek die door de mensen gespeeld worden. De mensen spelen voornamelijk onafhankelijk van elkaar... Ze spelen in een onbestemde ruimte. In Groningen was het dus een gehele Oosterpoort. Uh, ik weet nooit hoeveel mensen er spelen, hoe lang ze gaan spelen. Het allerbelangrijkste is, en het meest dadaïstische van het stuk vind ik... dat ik niets nieuws gecomponeerd heeft Het is kringloop. Maar zouden we niet nu even een bandje op kunnen zetten... en dat je dan tijdens die muziek vertelt wat er nou dadaïstisch aan is? Waarom het dada-muziek is? Nou ja, ja? dat zou wel mooi ja. en het maar uit te leggen. Nou, dat uh, kan niet uitgelegd worden, niets, niets, niets, uh, heeft die man geschreven. Maar dit is dus die beruchte uitvoering in de Oosterpoort. Op het ogenblik spelen 75 man in de cafés, de toiletten, de uitgangen... het hele foyer en de zalen van de Oosterpoort. Uh, er zijn groepen die met elkaar te maken hebben... maar die groepen zijn allemaal onafhankelijk van een ander... en hebben absoluut geen idee wat de buurman gaat spelen... De helft van de muzici loopt rond. Ze spelen allemaal bestaande muziek, waaronder muziek van mezelf, maar ook uiteenlopende mensen als Broekner en Mozart en Charles Ives. Sommige mensen improviseren helemaal in hun eigen stijl. Dan loopt die man een altviool te spelen. Zij is helemaal geen violist ze speelt fluit en probeert uh, nieuwe muziek te spelen. De critici die haten nieuwe muziek, die vinden het allemaal gekras gekrap. Nou, dat speelt ze ook. En het leuke is, is dat de deelnemers aan het concert, en nu heb ik het over het publiek... met de muzici rustig gezellig kan kletsen. Het lijkt me een moderne uiting van volksmuziek. Dagelijkse kan het niet. Maar al die mensen hebben dus een bepaald stukje om te spelen en die spelen dat allemaal door elkaar. Of de een begint, de ander stopt weer. Nou, er is één centje in het begin en één centje op het eind. En daartussenin, dat geef ik ook niet aan hoe lang dat moet worden, hebben ze de volledige vrijheid te spelen wanneer ze willen. Maar ze moeten zich opstellen als orkestmuzici. Het, dus, het is dus nooit mogelijk om twee keer hetzelfde stuk exact hetzelfde te spelen. In hemelsnaam. Wat vind jij wat de betekenis van Dara is geweest voor nu? Dara heeft heel veel deuren open gedaan En die deuren moesten open. Dara was anti irritair en dat vind ik een hele goede zaak. De scheidingslijn tussen wat wij ernstige muziek en ernstige kunst noemen... en een groot volk, wat dat ook mag zijn, is te dik. En Dara heeft geprobeerd... Zonder grote successen weliswaar, maar heeft een aanzet gedaan met een verminderen van iets. Ze zagen al de volkskunsten verdwijnen en ze zochten naar een intellectuele weg, een anti-intellectuele weg, om de scheiding klein te maken. En dat vind ik een zeer, zeer goede zaak. En alles wat experiment lijkt toen en ook nu is essentieel voor vooruitgang. En de dada-negativisten hebben hele wat positieve bijdragen geleverd aan de kunsten. En misschien ook het dagelijkse leven. PAM, PAM, PAM, PAM, Ida la rouge et c'est costaud. PAM, PAM, rouge, rouge, rouge, rouge. PAM, PAM, PAM, PAM, rose à la rouge. PAM, PAM, PAM, PAM, rouge. <tied> 50 francs de récompense aan celui qui trouve le moyen. de nous expliquer. Dada. Dada mag dan nog steeds voor menig kunstenaar als inspiratiebron dienen. Als stroming heeft het dadaïsme maar een kort leven gekend. Maar in de jaren 20 hadden de dadaïsten grote invloed op andere kunstenaars. Tsara bijvoorbeeld, die zich na terugkeer in Parijs aansloot bij het tijdschrift Literatuur... waar jonge schrijvers als Breton en Aragon bij betrokken waren. Over de invloed van Tsara bij dit tijdschrift... avant-garde deskundige professor Ferdinand Drijkoningen. In feite kende Tara uh, meer uh, uh, wat er zich in het algemeen internationaal afspeelde... dan men dat in Frankrijk wist. Dat kwam natuurlijk door die internationale contacten in Zürich juist. En hij uh, brengt dan over alle mogelijke vormen van experimenten... die in dat tijdschrift ook tot uiting gaan komen. Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is uh, dat hij... Uh, contact met het publiek wil leggen en ze hebben wel eens gezegd, Sarah was een uh, enorme uh, relatiefiguur geweest voor publieke relaties, want uh, hij was in staat om uh, uh, kranten... Werd... in die tijd onderstond alle persagentschappen, er onderstond er echt veel, en daar maakte hij druk gebruik van. Hij had via Picabia had hij ook toegang tot uh, to Paris. Picabia was een geziene figuur in Parijs al. Dus maakte daar geweldige reclame. Wilde dan ook die dadaïstische manifestaties naar buiten brengen. Dat is dan ook gebeurd. Dus op die manier dachten ze uh, dadaïsme dus uh, veel meer weerklank te laten vinden. En dat uh, gaat dan even zo. Gedurende een korte periode is er ook veel meer belangstelling voor Dada. dan uh, het ooit in Zurich geweest is. Maar. Op een gegeven moment weet het publiek wat er gaat gebeuren. De eerste keer is er dan een verontwaardiging, schandaal, vecht, partijen enzovoort. So dat was ook de bedoeling. De tweede keer, ja, dan loopt het al een stuk minder... want het publiek verwacht het eigenlijk al. En dan loopt het heel gauw dood, daarvan dat het ook niet zo erg lang geduurd heeft. Na een aantal manifestaties is het afgelopen. En moet er vernieuwing komen. En dan gaat wil Breton wil een congres... Uh, bijeenroepen van alle mogelijke kunstenaars. En dat zou dan voor uh, l'esprit nouveau zijn. Nou, daar is Sarah het helemaal niet eens. Dat moet allemaal spontaan en vanzelf komen. En dan uh, krijgen die twee ruzie. Waarbij komt dat in dat congres in Weimar... waar de constructivisten en daar de bij elkaar zijn... Sarah dan ook uh, dada, doodverklaard. Dat is afgelopen. En welk jaar is dat? Uh, dat is 22, ja. ja, ja. En uh, gaat dat congres nog door? Wat nee, nee, nee, dat niet door. Nee, nee, dat gaat niet door. Nee, dat gaat niet door. is afgelopen. Daarmee begint de surrealistische beweging. Zo zou je het kunnen formuleren. Zo zou je het kunnen formuleren. Ja. U hoorde uit de documentaire serie Het Evenement. De aflevering die ging over Dada of Dadaïsme, uitgezonden in 1985. En dit programma werd gemaakt door Leo Siepe, Astrid Nauta, René Sanders en Paul van der Gaag. En even een kleine correctie ten aanzien van mijn aankondiging. Kijk, ik wentel mij natuurlijk volledig in radio- en theaterland. En dan heb je het snel over de Johan Doesburg-kenner. Maar dat moet het niet zijn. Rien Segers is Theo van Doesburg-kenner. Op 3 februari 1916 publiceert Tristan Tara... zo moet ik het geloof ik zeggen... in Zürich zijn Dada-Manifest. Een citaat van die Frans-Roemeense dichter en schrijver... die aan de wieg stond van deze maatschappij... kritische kunststroming Dada... En zo so Dada was born of a need for independence, of a distrust toward unity. Dat schreef hij in 1918. Sommigen beschouwen overigens een onconventionele expositie van de Nederlandse kunstschilder Otto van Rees met zijn vrouw en de Frans-Zwitserse Hans Arp in 1915 in Zürich als onbedoeld startpunt van het dadaïsme. Het was een mooi en verrijkend uurtje hier bij Woord op Radio 1. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.nl. Wilt u wekelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Ga dan naar onze Facebookpagina facebook.com slash en schrijf je daarvoor in. We maken even plaats voor het journaal en en dan zijn we bij u terug met een mooie documentaire... over de wereldberoemde lemenhuizen en moskee in Mali. Tot zo.